Het wordt voor buitenlandse studenten moeilijker om in Nederland studiefinanciering te krijgen. Nu kunnen studenten uit andere Europese landen een volledige studiebeurs krijgen als ze naast hun studie acht uur werken. Staatssecretaris Zelstra verhoogt die norm naar veertien uur. Sinds 2006 zijn steeds meer mensen van de regeling gebruik gaan maken, waardoor de kosten zijn opgelopen van 6 miljoen tot 26 miljoen euro. Het weer vanochtend bewolkt met kans op het regen, vanmiddag vanuit het noordwesten droog en af en toe zon. Maximum temperatuur 12 graden. Dit was het NOS Journaal. B verkeersinformatie Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen hoeverlaken en Afrit Bunschoten staat daardoor 2 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. TROS Nieuws Show. presentatie, Peter de Wien en Mieke van der Wij. Tweeënhalve minuut over negen, welkom terug bij de nieuwshow. Wat gaan we in dit komende uur doen over een kwartier? Aandacht voor het land, dat alle ogen op zich weet gevestigd. Deze dagen zeker, Syrië. En om half tien een gesprek met de 17-jarige draaiorgelcomponist... Ja, die heb je echt. Joris-Jan Tenhaven, die popmuziek bewerkt voor Draaiorgels. En het laatste onderwerp dit uur is de vermeende historische echtheid... van de profeet Mohammed en alle commotie die daar misschien weer over gaat ontstaan. Maar we beginnen gewoon zoals u waarschijnlijk ook met koffie. Ja, het ruikt hier ook naar koffie, ja. hè? Dat, uh, goed, dan gaan we zo vertellen hoe dat komt. Uh, de Amerikaanse koffieketen Starbucks heeft gisteren in Amsterdam... zijn grootste vestiging van Europa geopend. Het betreft een zogenaamde concept store, waar nieuwe smaken en ideeën worden getest... voordat ze wereldwijd geïntroduceerd worden. En daarbij valt te denken aan exclusieve bonen, melanges en bereidingen. De koffiebar is gevestigd in de kluis van het oude gebouw... van de Amsterdamse Bank. Koffiedrinken moet hier een beleving worden in een ruimte... die is ingericht als een theater... met een 17 meter lange koffiebar als podium. Over die nieuwe kolossale koffiebar en de Nederlandse koffiecultuur... gaan we praten met koffiekenner en barista... Wilco Admiraal, goedemorgen. Goedemorgen. En hij zit hier, uh, ja, als u naar de webcam kijkt, dan kunt u het misschien zien. Hij zit hier met een ouderwets potje op uh, filterkoffie, koffie. Op ja. koffie. Ja, ik dacht, ik kan het verhaal het beste vertellen aan de hand van de smaak en, ja. de, en de koffie. Ja. Maar goed, ja. eerst, even, eerst even over die Starbucks. Uh, uh, hebt u het al gezien? Uh, ik heb uh, foto's gezien, ik heb filmpjes op internet gezien. Ja. Ik heb uh, Twitter in de gaten gehouden. Was, ja. uh, het is wel fors, hè? Ja. Het is een gigantische vestiging, de grootste gelijk ter wereld. De uh, grootste dus, ter wereld zelfs? Ja, ja, ja qua oppervlakte. En uh, vanaf de opening stonden de rijen dik... Uh, Net zoiets uh, als bij die Apple-gekte vorige week? Ja, ja, ongeveer. Echt waar? Ja, ja, ja. Hey, maar, en, en waarom zou die, dan, uh, die Starbucks die grootste... Uh, en ter wereld in Amsterdam hebben geopend? Um, twee redenen, denk ik. De brandrij van Starbucks voor Europa is in Amsterdam gevestigd. Dus eigenlijk alle koffiebonen die in Europa worden gebruikt... worden daar uh, gebrand. En uh, dat betekent dat eigenlijk ook het, het, het wetenschappelijk centrum... van Starbucks uh, in Amsterdam uh, is. Dus, het wetenschappelijk uh, centrum? Ja, ja. Wat is daar wetenschappelijk aan? Um, eigenlijk branden is, is een, een hele wetenschap op zich. Uh, het dat is van... heel moeilijk? Ja, dat is heel moeilijk. Ja. Uh, je, kan, uh, je kan het maken... Of of breken door uh, één seconde langer of uh, korter te branden dan nodig is. En, um, en Starbucks heeft ervoor gekozen om zijn laboratoria in, uh, in Amsterdam uh, te vestigen. En waar zijn die dan, die laboratoria? Um, ja, dat, dat zijn uh, gewoon kantoorgebouwen gevestigd aan de, aan de branderij vast. Dus waarschijnlijk op een industrieterrein ergens in Amsterdam. Uh, en waar, uh, waar dus ook allemaal uh, wetenschappers uh, continu bezig zijn... de kwaliteit van de koffiebonen te testen... maar ook dus het brandprofiel uh, te, te maken. Ja, en, uh, dat is, dat is een hele kunst. Waarom slaat dat zo aan, die Starbucks? Zo bijzonder is nou toch ook weer niet, die koffie? Het, uh, Star Starbucks weet heel goed te vertalen wat mensen zoeken in, in koffie. Uh, het gevoel van uh, een verwermmoment. Uh, een koffie voor jou, uh, speciaal voor jou gemaakt <laughs> door de barista. Nou ja, Maar dat doen ze ook ja. bij de koffiecompany, toch? Ja, ja, dat doen ze ook bij de koffiecompany. Alleen, uh, er lopen geen filmsterren met een beker Starbucks uh, in hun hand rond. En uh, wat je merkt bij de jongere generatie is Maar dat bij de Starbucks uh, lopen daar dan wel filmsterren rond? Maar in Hollywood wel, ja. En, uh, okay. en, en op de foto's uh, zien, uh, zien mensen dat... En dat wordt, wordt echt, echt gekopieerd in de jeugd. En wat vind je van de, de kwaliteit van de, de Starbucks-koffie? Um, als hij goed gezet wordt, kan hij goed smaken. <lacht> ja. Ja. Dus nou dat ja. zijn twee mitsen. Ja. Um, ik, um, ik, ik, ik loop af en toe bij Starbucks binnen om gewoon te proeven wat zij zetten. Um, wat ik jammer vind, is aan de ene kant hebben zij het vak van barista uitgevonden. Uh, ook de term barista wereldwijd uh, erin gebracht als koffie-expert. Um, op dit moment hebben zij eigenlijk... Uh, het, het. Komt hele dat niet vak... gewoon uit Italië dan? Dat woord barista, dat dacht ik. Ja, daar, het, het... Da, da zijn toch de, dat is toch de bakermat van de espresso-machines... en de cappuccinos. Ja, het, het woord barista wel is het woord voor het ambacht. Uh, alleen uh, Starbucks heeft eigenlijk als eerste... de barista tot uh, het echt werknemer... Uh, en, en uh, ja, het vakterm uh, betiteld. En, uh, en, en gebruikt ook wereldwijd. Waardoor het nu wereldwijd de term is geworden. Uh, alleen Starbucks haalt daar een beetje de ziel uit door de, door de massaproductie op toe want, te passen. Want als je het in Nederland aan mensen vraagt, het is anders natuurlijk in elk ander land, maar Nederlands vinden eigenlijk Starbucks een beetje laffe koffie, een beetje te weinig smaak eigenlijk toch? Um, ja, wordt hier die, een driftige knik aan tafel. <racht> ja, ja. ja, nou ja, kijk, de, de, de, de, smaak is al, uiteindelijk voor alle discussie uh, uh, vatbaar. Uh, ik denk dat uh, Starbucks een, een groep mensen aanspreekt die uh, in principe niet uh, heel diep in wil gaan op de koffie. <racht> Smaak zelf, maar meer een, een, een, een lekkere uh, verwenkoffie met veel suiker. Ja, wat, nou, wat is dat dan? Verwen... Verwen... Ja. Een verwenkoffie, ik noem het pretkoffies. Dus uh, zoveel pret mogelijk siroop, siroop, siroop slagroom, chocolade. Ah, poppenkast bedoelt u poppenkast, eigenlijk. Ja, ah, juist. ja, ja. Uh, het, het, het verbloemt eigenlijk alles wat de koffie... Wat? Te wat proeven het, valt. Ja, precies. Wat ja, met koffie, ja, ja. Nou ja, dat is precies ook de indruk. Ja. En kennelijk is dat een, uh, een wereldwijd heel goed aanslaand uh, hm. concept. De, de, de verbazing is natuurlijk eigenlijk dat het ook in Nederland aanslaat. En wij ja. houden toch wel van een strafbakkie. Ja, um, de Nederlandse smaak is heel, uh, heel erg bepaald door de filterkoffie. Douwe echt, uh, ja, echt best. Ja, dus vlak en, uh, <tie> en bitter. Um, en um, wat je merkt is dat de espresso eigenlijk te, te sterk is voor de Nederlandse smaak. Um, en uh, Starbucks ja, uh, speelt daarop in door inderdaad of veel te koffie te zetten... of, of de smaak van espresso af te zwakken maar, met, maar met luister veel suiker. Maar niet voor niks was in Nederland... die vind ik niet zo hele lekkere senseo ook een enorm succes. Ja, dat ja. waar, ja. ja. Vond ik niet te drinken, maar goed, het, het, het, het, het, het verkocht wel. Ja, het, uh, het rare is, is dat uiteindelijk als je kijkt naar de overweging die mensen maken... dan gaat gemak voor kwaliteit. Ja. Um, nou, nog even terug naar die, uh, naar die Starbucks. Uh, die hebben dus hier in, in, in, in dat, dat filiaal, waar de mensen dus voor in de rij staan, hebben ze fietsbanden, deels blauwe tegels en speculatievormen, hebben ze gebruikt om het een beetje Nederlands te maken. Ja, ja de designer had zich laten, laten beïnvloeden ah, door de VOC-mentaliteit ah, van ah, Nederland. Hey. Ja, ja, ja, een pop ja. van en ja, ook in ja, de hoek. Ja. Uh, nou is het wel zo dat de Nederlanders eigenlijk ook wel verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van koffie over de hele wereld. Dus hè? ja, in uh, die zin klopt het dat, wel. In die zin klopt het. Maar doen ze dat overal, dat ze de lokale uh, cultuur combineren met hun Afrikaanse ja, roots? Ja, ja, ja, Starbucks noemt het uh, Glocal concepting, okay. Dus uh, global, local concepting. En, um, en dat gaat weer helemaal terug naar de roots. Contact met de mensen om je heen. Uh, ze gaan twitteren wanneer ze uh, de koekjes gebakken hebben. En, uh, en oh, het, nee, uh, het echt gaat waar? echt helemaal terug naar de basis. Maar luister, maar terwijl ik altijd denk... want ik ben ook wel eens in andere delen van de wereld in een Starbucks geweest... ik heb altijd het idee dat uh, wat er in de vitrines ligt... dat dat niet echt ter plekke wordt gebakken... maar dat het uit één grote fabriek komt... Uh, ja en nee. Uh, ze hebben hier een bakkerij... waar wel uh, een groot deel van de producten zelf gebakken worden. Maar het ja. zal altijd een vast, een vast concept zijn... Um, ik ben een beetje bang dat het vooral vorm is en minder inhoud. Waarom heeft Starbucks eigenlijk pas nu gekozen om in Nederland uh, te komen? Want we, we, wat dat betreft zijn we een kennelijk een achterlijke provincie. Um, nou, een moeilijke markt. Um, in de zin dat, uh, dat locaties, goede locaties, uh, zijn voor Starbucks heel belangrijk. Triple A locaties, hmm. dus veel passanten uh, midden in de stad. En bijna niet te krijgen. En die zijn bijna niet te krijgen in Nederland. Um, plus dat uh, zaken als de koffiecompany uh, vaak hen voor zijn geweest met het zoeken van die locaties. Aussies. Yeah. En uh, Starbucks uh, ja. hanteert het principe dat ze in één keer... op heel veel plekken tegelijk aanwezig willen zijn. Want hoeveel plekken moet dat zijn in Nederland binnen de kortst tijd? Nou, ze gaan naar de 50, 60 vestigingen willen ah, ze in een paar jaar uh, openen. En hoe zal dat dan gaan? Een, Want ze worden dan, uh, dan ja. toch een directe concurrent van, uh, van, van Douwe Egberts... He? met ja. de koffiecompany, nou ja, bagels en beans. Je hebt natuurlijk van alles ja. In, ja. Uh, in Nederland. Je zou denken, nou ja, dat is al zo'n beetje vol, hoor. Of is er dan nou nog meer plek voor, nog meer? Ja, <laughs> het, het leuke bij koffie is dat koffie een impuls aankoop is... Dus op op het moment dat jij denkt dat je koffie wilt. En er is een plek waar je koffie kan krijgen. Dan ga je het kopen. Okay. Dus op hoe meer plekken koffie te krijgen valt. Hoe meer je verkoopt. En ik denk dat, en, dat ook um, zo is. Dat mensen vroeger veel meer thuis koffie dronken. En toch nu meer buiten de deur. Ja, ja dat sowieso. Dat is de uh, third wave of koffie noem je dat. Dat, is, dat betekent dat mensen nu eraan gewend zijn. Om, om twee, drie keer per dag buiten koffie te drinken. In plaats van dat ze s ochtends een pot koffie zetten. En, en daar de hele dag mee doen. Ja. Uh, dus, dus, dus, dus daar wordt ook ingespeeld. Uh, door, de, door de verschillende ketens. Ja. Maar goed. Je zei net filterkoffie is vlak en bitter. De, de, de smaak die we daarvan gewend zijn... Ja. Is, is, is, is vlak maar, en bitter. Maar ja. je zit er niet voor niks met zo'n potje... Gedruppel voor je neus. Nee. Want dat is dan uh, opeens moeten we nu weer allemaal aan filterkoffie. Hoe, hoe, hoe zit dat? Um, we, we moeten niks. Maar nou ja, uh, filterkoffie drinken is, uh, is in die zin een manier om, om koffie echt te doorgronden. Om, om de smaak van koffie heel erg uh, te kunnen proeven. Um, espresso verhoudt zich tot uh, filterkoffie als uh, whisky tot wijn. Dus uh, waar je in whisky heel geconcentreerd smaak terug kan proeven, kun je in, in, uh, in wijn hele nuances nee, en fruit maar Net zei proeven. je dat veel te koffie vlak en bitter was. Nee, ja. dat, dat, de smaak die wij gewend zijn. Maar de filterkoffie, zoals die op deze manier zet. met vers koffie. Met, met koffie van hele hoge kwaliteit. specialty koffie. Um, uh, die heeft zoveel rijk, rijkdom aan smaak eigenlijk. dat, dat, dat, dat, dat, uh, dat is lekker. en ja. eigenlijk ook nog steviger. dan een espresso die uit de machine komt. Ja, ja, ja. Dat is als je het over een ervaring hebt met koffie. dan, dan is dit een manier om, om koffie echt te ervaren. Want dat ja. espresso verhaal wordt altijd verkocht. van het moet onder forse druk. en dan wordt het doorheen geperst. en ja. dat is juist hetgene wat het zo bijzonder maakt Ja. Dat is dus eigenlijk niet zo. Uh, dat is wel zo. Alleen, uh, niet elk moment van de dag heb je zin in zo'n harde, straffe bank. Soms wil je verwend koffie. Precies. Ja. <laughs> ja. ja. En, <laughs> en dat. En uh, uh, het is ook zo dat uh, sommige koffie eigenlijk helemaal niet geschikt zijn om als espresso te zetten. maar juist als filterkoffie veel beter tot hun recht komen. Dus als je het dan hebt over het verhaal van, van de koffieboer. Die je, wat je wilt vertellen. Uh, als je wilt laten zien wat er met koffie kan. dan is filterkoffie daar een veel betere manier voor. Dat, uh, ja. ik, ik ben ooit. Ik een keer per ongeluk terechtgekomen op een avond georganiseerd door wat barista's. Vertelde toen... Uh, Vast, ik uh, niks van dat dat per ongeluk was, en, maar goed. Dan, goed. In ieder geval vertelde het leider langs mijn neus weg dat ik uh, het ook wel heerlijk vond om dan opgeklopte melk erin te doen. Ik denk dat ik ongeveer frontaal uh, de zaak uitgedragen werd. Ja. Ik, ik, ik was echt wel zo'n ongelofelijke boer. Wat is dat dan? Ik noem het snobisme, In de zin dat op het moment dat je melk drinkt... komt er een laagje vet op je tong... waardoor je bepaalde smaken in de koffie niet kan waarnemen. Daar komt het vandaan dat sommige mensen propageren... dat je geen melk in je koffie moet doen. Ook omdat je dan de smaak aanpast van de koffie. En ja, de puristen willen graag dat je de koffie puur proeft. En suiker mag dan ook niet? Suiker mag dan ook niet, nee. Maar ja, het is dus... Het is een bijna een nieuwe religie, hè, die koffie. Maar goed, ja. dan begrijp ik het bestaan van verwenkoffie opeens veel nog veel beter. Ja, ja, ja. zeker weten. Ja. En, uh, ik ben de laatste die mensen gaat vertellen hoe ze koffie moeten drinken. Nee, natuurlijk niet. Maar het dus, wordt nu, nu meer net als thee, dat wordt nu ook gebracht als, als een soort wijn... waar je dus eerst ja. aan moet ruiken en dan moet je dat zo naar binnen, hè, toch? <laughs> ja. Zuigen. He? Slurpen. Moet dat ja. niet, met koffie moet dat toch ook? Uh, Om als, de optimale, je, hè? als je wilt proeven wel. Ja, ja, ja. Om het zintuigelijk optimaal waar te nemen. Oh, ja, ja. Het waar te nemen. Oh, ja, ja, dat is ja. koffie. Ja, hey, wilde, ja. Wel, is dit, ja? ja dat, laten we nu dan zintuigelijk gaan waarnemen. Ja, dat ja. gaan we doen. Ja, ja. Oké, okay, dan gaan we ondertussen gaan we over iets anders praten. Uh, hartelijk uh, dank. Uh, Koffiekender en Barista Wilco Admiraal. Ging dus uh, over koffie naar aanleiding van de opening van de grootste Starbucks-vestiging van Europa in Amsterdam. Amsterdam. Meer informatie via onze website nieuwshow.nl. Ik ga nu even ruiken aan die koffie. Zal ik er dan maar doorgaan? Doe maar, ja. Oh, okay. heb ik het al gedronken. Had ik eerst moeten ruiken, moeten slurpen. Jongen, jongen, ja. jongen, jongen, jongen. Van een lente is er al lang geen sprake meer in Syrië. Daar hebben we het dus over. De beelden die wij hier te zien krijgen zijn vaak gruwelijk. En soms is het ook niet te achterhalen waar en wanneer ze geschoten zijn... Over hoe beelden tot ons komen gaan we uitgebreid dadelijk praten met Leon Willems. Hij is directeur van Free Press Unlimited. En ondertussen gaat ook het leven daar in Syrië, of wellicht beter het overleven, gaat gewoon door. De in Syrië opgegroeide auteur Daad Kaho heeft vrienden en familie die de meest uiteenlopende standpunten innemen over de opstand die daar op ogenblik gaande is. Over hoe te overleven in het land van Assad gaan we met haar eerst beginnen met praten. Goedemorgen. Goedemorgen. Okay. Waar, waar, waar, waar zit uw familie? Mijn familie zit uh, in Haseke, in uh, de dorpen rondom Haseke. En dat is dan ongeveer 700 tot 800 kilometer ver van Damascus vandaan... richting het noordoosten. Dus in de buurt van de grens met uh, Irak en Turkije. Aha. Is het daar ook oorlog? Uh... Ja. Nee, daar is het geen oorlog, gelukkig. Dus um, wat dat betreft is het nog veiliger voor hen... Maar goed, hoe het uh, verder zal gaan, dat weten wij niet. Kunt u gewoon met ze bellen, met ze praten, met ze skypen? Ik bel regelmatig, uh, één keer in de week. De laatste tijd heb ik uh, dat ze bijna dagelijks gebeld. Uh, skypen kan altijd als ze tijd hebben. Ze, hebben, ze kunnen internetten, ze kunnen op Facebook, uh, dus dat, dat kan. En kan je dan zeggen wat je wil en kunnen zij zeggen wat ze willen? Eh... Uh, Nee, kijk, soms, uh, zoals mijn vader bijvoorbeeld... die is een man met grote mond, die kan alles vertellen... en die is niet bang, maar ik ga zelf geen vragen stellen... want dan weet ik niet of ik hem niet in de, in de problemen zal brengen. Geeft u eens een voorbeeld daarvan? Nou, ik, hier, gisteren belde ik en ik vroeg van... Uh, goh, hoe zit het? Nou, zal ik even op bezoek komen? Want hij, hij zou komen op bezoek, het is hem niet gelukt. Ik wou erheen en hij zei, nou, als je wilt komen... dan moet je dat nu, nu doen, nu is het nog te doen. Maar straks weet je niet... Ik zei, wat is er dan? Nou, toen ging hij vertellen over de situatie en hij ging een beetje te ver. En wat, en dan, wat is dan te wat ver? Nou, ja. hij zei, ik zei nou uh, dat hij dat zegt allemaal. Hij zei, nee, maar waarom ben je zo bang? Wij kunnen op straat gaan staan. Soms staan we hier uh, de president zelf uit te schelden. Dat doen de mensen dan. Uh, en de reden daarvoor is, ik denk, omdat de, de, het regime zich zo... Um, zich focust op, op de gebeurtenissen in de serie. Echt dan dat ze dan constant bezig zijn met die gewapende opstandelingen. Waardoor ze dan ook nog minder tijd en aandacht en energie hebben voor de rest van, van de mensen. Maar uw, uw vader zegt dat soort dingen. Het schelden over de president. Dat ja. doe ik zelf ook. enzovoort. Ja. Niet bang kennelijk dat twee, drie, vier uur later de klop op de deur komt? Nee, dat niet. Want kijk, als ik, het kan zijn dat mensen dat beweren. Maar mijn vrienden op Facebook, die, die nou een deel zijn ook nog voor president... maar een groot deel van mijn vrienden zijn tegen de president. En die zijn ze kunnen in het openbaar van alles plaatsen op Facebook. Ze noemen hem niet meer de president, ze noemen hem de dictator. Ze zeggen het is een verschrikkelijk regime wat er allemaal gebeurt. Maar u hebt ook toch nog vrienden die, die, die hem aanhangen, zei u? Ja, dat ook. Want? Oh. Ze zien dan toch nog het uh, goede van hem in, op een of andere manier? Nou, kijk, het punt is, en dat is echt heel jammer... ik, ik heb nog nooit in mijn leven meegemaakt dat uh, uh, Al-Assad-familie... dat ze zoveel aanhangers hadden in Syrië, zoals nu... Want vroeger waren ze echt door niemand, niemand vond, ze, vond hen fijn. Maar nu, omdat er zoveel bange mensen zijn, die staan achter uh, het regime. Ze, zijn, uh, ze, ze zien hem op dit moment als degene die hun veiligheid verzekert. Ja, ja. Dat is curieus. Terwijl je eigenlijk zou zeggen dat er dus uh, een soort algemeen gevoel is ergens een of andere kant op gaat. Wordt nu opeens men kennelijk dus in de straat gedwongen om een keuze te maken. En daar valt nog de helft Richting de president uit, terwijl dat daarvoor helemaal niet zo geweest zou zijn. Nee, vroeger was het niet zo. Kijk, in de tijd dat ik daar in Syrië uh, woonde, was toen nog de vader aan de macht. Uh, ja, niemand, niemand hield van die, van die man, nee. uh, niet eens de alawieten. Kijk, er wordt altijd beweerd op, op televisie en overal alawieten staan achter hem. Dat is niet waar. D dat deel van de mensen zijn juist ook nog heel erg benadeeld... Ze hebben alleen die naam, Alawiten, maar ze, ze hebben ook nog allerlei problemen meegemaakt. Door, want het regime die staat niet voor een bepaalde, bepaalde groep. En uh, dus op dit moment wat ik allemaal zie en hoor, de mensen die, die, die, die klimmen zich vast aan hem. En uh, ik weet niet of ze dan van hem nog houden, maar ze willen dat hij blijft. Ze zijn ontzettend bang. Want... Zekerheid, hè? En ze vertrouwen de opstand nu ja. niet meer, sinds kijk vanaf het moment dat de revolutie is veranderd. Want eerst was dat vreedzaam, ja. en daarna is dat veranderd. Uh, dus mensen hebben zich laten bewapenen. Heel veel demonstranten gingen thuis zitten en ze wilden dat niet meer. Ja. Dus ze hebben het vertrouwen verloren. Leon, uh, Leon Willems, uh, u bent van Free Press Unlimited. Uh, heeft afgelopen week burgerjournalisten ja, bewapend uh, tussen aanhalingstekens met, uh, met camera's? Wat, wat oh, ik doe die... niet aan wapens hoor. Nou ja, nee, ik zei ook tussen aanhalingstekens. Uh, Als je gelooft in de pen is mighter than the sword, dan klopt het. Ja. ja. Maar goed, uh, er was gewoon behoefte om mensen uh, ja, van de mogelijkheid te voorzien om beelden te maken. Omdat er gewoon weinig uh, buitenlandse journalisten in Syrië zijn of, of ja. kunnen, kunnen zijn. Hoe gaat dat in zijn werk, zo'n zo zo zo actie? Nou, Je moet je, je, moet je realiseren bij alles operatie, wat je ziet op dit ja. moment ja. van Syrië. Op televisie of waar dan ook, wordt eigenlijk gemaakt door mensen in Syrië zelf. Er zijn heel weinig buitenlandse journalisten in Syrië. Ik denk alles bij elkaar, een mm -hmm. soort stuk of tien. Vaak zijn dat mensen die er een dag of twee dagen in gaan en dan weer eruit gaan. Die zijn afhankelijk van de mensen die in Syrië met informatie bezig zijn. Dus mensen die met mobiele telefoons, soms via Skype-gesprekken... Mm -hmm. uh, netwerken opbouwen met mensen buiten Syrië... die dan weer in contact staan met bijvoorbeeld Al Jazeera of de BBC. En dat is wat wij zien en uh, het, hoe dat in zijn werk gaat. Je moet je voorstellen, je hebt ongeveer 40 grotere steden in Syrië. In elke stad heb je een klein netwerkje van twee of drie mensen... die gewoon uit eigen beweging zijn begonnen met op Facebook... of mm -hmm. met hun mobiele telefoon of... Uh, Soms met uh, gewoon mobiele telefoon rechtstreeks naar het buitenland bellen en, en informatie rol, geven. En wat is uw rol daar dan in? Nou, wat wij proberen te doen, is deze mensen worden gearresteerd. Met name als ze videobeelden maken, dan is de Veiligheidsdienst er heel nauwkeurig in om te proberen mensen die geportretteerd worden op te pakken. En dan, hè, dus er verdwijnen mensen, dus er verdwijnt ook materiaal. Dus wij hebben uh, een aantal van de, van de journalisten die wij geïdentificeerd hebben als die echt onafhankelijk bezig zijn met het maken van informatie. Die gaan wij uh, voorzien van uh, middelen. En die gaan we ook trainen, zodat ze beter is veel vraag naar. Trainen ondertussen? Ja, omdat het zijn allemaal uh, uh, mensen die soms met, met een journalistieke opleiding, maar de pers in onafhankelijke pers in Syrië stelt niks voor. Dus die mensen weten niet helemaal goed hoe je op een goede manier verslag kunt Hoe trainen ze dan? Door uh, Ach, les via, te geven. Via internet? D dat gebeurt, ja. Dus uh, lesgeven via Skype. Dus ja. Uh, ja, Je zou kunnen zeggen een soort coaching... van ja. journalisten die mensen in Syrië uh, begeleiden... bij het maken van een reportage. Dus commentaar geven wat ze hebben geschreven. Zeggen van, goh, je zegt dit, maar waar is dit nou precies? Kun je dat niet beter identificeren? Want er is heel veel ja. informatieverwarring. Hè? Je ziet een beeld en, en het is niet herleidbaar. Nou, journalisten zijn getraind om duidelijk te maken, nou, we zijn hier in deze stad, blablabla. Ja, ja. bla, bla, bla. nou, mensen reageren vanuit impuls en emotie, uh, zijn met de beste bedoeling daarmee bezig... maar weten vaak niet hoe je journalistieke skills kan inzetten... om het, de betrouwbaarheid te vergroten. Dus dat, daar worden ze in gecoacht, maar ze krijgen ook apparatuur, camera's en ja, dergelijke. Ja, uh, mobiele telefoons met name is, is ontzettend belangrijk. Dat, dat wordt het land in gesmokkeld. Ja, ja. Ja, ja, er zijn uitgebreide ja? smokkelnetwerken. Syrië is al heel lang een dictatuur. Dus ja. op, dus die je zijn moet je, er al, die netwerken bij, zijn er al. Die zijn er al heel ja. lang. En, en zeg maar, wij denken bij een grens van een dictator. En, van een dictatuur denken wij vaak aan een soort Berlijnse muur. Met onder 100 meter wachttorens. Maar in feite is de grootste, de grens van Syrië, is gewoon een einddoosje. En, en niet, landbouw. Te bewaken. niet te bewaken. En, en bovendien, uh, het, het verhaal is altijd: als je mensen spreekt die daar in die grensgebieden zitten, dat die Syriërs onkoopbaar zijn, bij wijze van, uh, van spreken, van een rol erop. Ja, ja, en het is, het is heel interessant eigenlijk. Is dat, dat zo, mevrouw? Ja, ja dat, uh, dat is zo. Ja? Ja, dat klopt. Ik dacht vroeger ook dat Syrië heel goed bewaakt was aan de grenzen, maar dat is echt niet te doen. Het is zo groot en, uh, en, en je ziet het ook, kijk de opstand is, ik bedoel van de, de laatste maanden is de, de, het Syrische regime bezig met het aanvallen van uh, de opstandelingen. Hè? Dat het zo lang heeft geduurd, dus dat wil zeggen dat ze dan, dat de opstandelingen toch uh, bevoorraad worden ja. en dat, dat komt vanuit het buitenland. Ja. En, en, maar en is dat leger inderdaad oh. zo makkelijk om te kopen? Uh, wat, sorry, wat? Is dat leger zo of makkelijk die die om oh, oh, te kopen die die zijn. Nee, dat... en, en ja. die grenswachten? Ja. Kijk, uh, nee, het, ik denk niet dat dat zo makkelijk is. Vooral nu is dat heel erg controleerbaar. Hè? Want, en dat durft uh, niet iedereen het zomaar te doen. Je moet echt heel dapper om het te durven. Het leger is nu eigenlijk... Uh, uh, meer loyaal aan het regime. Maar ja, meneer maar, Willems het, heeft dus andere nou, ervaringen. Het, het, het, leger, het leger in Syrië is een, is een amalgam. Het is een volksleger, drie, vierhonderdduizend soldaten... en er zijn elite-eenheden. Dus die reguliere soldaten die, die, die zijn al, al jaren bezig met smokkelen. Dat zijn ook mensen die niet zo'n keiharde trouw aan het regime hebben... als de elite troepen van uh, de vierde brigade, die bijvoorbeeld Roms... Uh, plat heeft gemaakt, zeg maar. Dus die smokkelnetwerken die functioneren op dit moment. De, de, de noodhulp voor de mensen in Homs, uh, de medicijnen en de, en de voedselvoorraden, want er was ook uh, voedseltekort, dat loopt via smokkelnetwerken waar Syrische soldaten bij betrokken zijn. Ja. He, er zijn ook Syrische soldaten natuurlijk die overlopen uh, en toch in deze business blijven zitten. Dat gebeurt ook. Dus het, een, dus, het, is, geen, het is geen digitaal beeld. He. Het is niet. Of je bent, uh, er zit een gijst in. En ja, daar wordt gebruik van gemaakt. Ja. En uh, hoe lang zijn jullie daar al mee bezig met deze uh, nou, wij operatie? Zijn, wij zijn eigenlijk, ja, dat, dat gaat eigenlijk, uh, uh, ik zou bijna zeggen, langs de menselijke maat. Op een gegeven moment denk je van, het is hartstikke moedig wat die mensen doen. En we moeten kijken ja. of we ze gaan helpen. Ja. Dus we zijn gaan kijken en we zijn met heel veel mensen gaan praten. En is dat al lang aan de gang? Die operaties die zijn al lang aan de gang. En, want, want, en daarvan zijn ook alweer beelden terechtgekomen in ja. CNN, NOS-journaals ja. enzovoort. Ja, maar dat kunnen wij natuurlijk niet per, per uh, stukje volgen. zeg. Nee, maar. nee, dat begrijp ik wel. Maar, maar ja. het is wel curieus als u zegt, wij identificeren die mensen en wij uh, uh, zoeken ze eigenlijk nou, omdat uit. Je, je moet de ingang vinden, waarlang je zeker maar... weet hoe het... Hoe het, hoe het uh, maar ik bedoel, als u dat ja. kan, dan kunnen ze het daar ter plekke natuurlijk helemaal. En dat zijn de mensen die je weg moeten halen. Ja. als Syrische geheime ja. dienst. Nou, er zijn natuurlijk een hoop Syriërs in het afgelopen jaar gevlucht. Soms omdat ze te omdat ze horen hebben gekregen... dat ze op een zwarte lijst staan en uh, de voeten hebben genomen. Hè. Dus in Turkije of in Jordanië of in Syrië zijn aanbeland. Uh, sorry, in Libanon zijn aanbeland. Andere mensen die hebben te maken met dat een halve familie is opgepakt... en die vlucht uit de angst. Dus er zijn een hoop mensen... Mm. Ook mensen die met informatie bezig waren, die zijn in de buurlanden. En die blijven actief, die houden als het ware die netwerken in gang. En nogmaals, dat zijn de netwerken waar ook de hele internationale pers van afhankelijk is. Mm. Ja, dus het is wel belangrijk om te zorgen dat die informatiestroom door blijft gaan. En jullie zijn niet bang dat die camera's in, in verkeerde handen terechtkomen? Een mobiele telefoon is, ja. uh, is 200 tot 400 euro. Oh ja. soms, soms is het oh ja. risico dat iets, door wat gebeurt er als er een mobiele telefoon in verkeerde handen komt. Dan is zo'n mobiele telefoon in verkeerde handen. Mevrouw Kaaai, verwacht u iets van het bezoek van Kofi Annan vanochtend te, te beginnen daar in Syrië? Nou, dat weet ik niet. Het is allemaal... Uh, wij kunnen wel speculeren daarover. Ik vind wel heel erg jammer. En kijk, iedereen, de hele wereld houdt zich nu uh, bezig met... Uh, uh, ze, ze, willen van, ze verwachten van Assad, van het regime, dat hij stopt hè, met, met het geweld. Ik zou dat nou niet meer doen. Het is nu inmiddels duidelijk hoe agressief het regime kan zijn. Ze gaan echt niet stoppen. Maar uh, ik zou dan al die inzet en al die energie naar de andere, bij de andere kant gaan proberen. Want de uh, oppositie die wil ook nog, die is ook zo hardnekkig. Die willen ook geen dialoog. En ze hebben ook nog uh, in het openbaar gezegd... Uh, uh, gisteren hebben ze wat Kofi Annan heeft uh, voorgesteld... dat hebben ze allemaal afgewezen. En ze willen helemaal geen dialoog. Vindt dus, u dat slecht van ze? Ik vind, ik vind dat niet goed. Het is niet het, wij kunnen wel blijven zeggen... ik ga niet aan één tafel met een, een dictator... maar ik zit nou in het buitenland en dat is makkelijk om te zeggen. Maar kijk, elke dag vallen honderden doden. En je weet, dat het is aan beide kanten. Hè? Het, het, het is, en tot wanneer? Uiteindelijk moeten ze toch aan één tafel gaan zitten. Ze moeten lessen wel trekken van, ik zeg niet van Libië... van Libanon. Het is een beurland... In Libanon heeft de, oorlog, de burgeroorlog 20 jaar lang geduurd. Vanaf het begin aan hebben heel veel mensen gezegd... kom, wij gaan aan één tafel, wij moeten praten. Nee, dat hebben ze niet gedaan. Twintig jaar later, nou 19 jaar later, kwamen ze toch aan één tafel... nadat er honderdduizend mensen dood waren gevallen. Klopt, maar u noemde het voorbeeld Libië. Uh, Gaddafi is uiteindelijk toch in een paar maanden verdreven... en uiteindelijk uh, zelfs uh, gedood. Dat is natuurlijk uiteindelijk wat de opstandelingen hopen dat er met Assad ook gebeurt. Namelijk wegjagen of de familie te grazen. Ja, ja maar hopen die opstandelingen ook dat er 60.000 mensen doodvallen in Syrië? En kijk, er wonen in Libië 4 miljoen mensen. En als wij relatief kijken naar het aantal... dan moeten wij er vanuit gaan dat in Syrië 23 miljoen mensen wonen... dat 300.000 mensen zullen vallen. In... Nee, dat wil ik niet. Dat moeten ze... Als je een beetje verstandig bent, moet je niet voor die keuze gaan. Dus... Het uiteindelijk moet het zijn. Ik ben ook niet eens. Persoonlijk ben ik niet, uh, niet voor uh, die sancties allemaal. Want uh, alleen de bevolking leidt eronder. Dus kan Kofi Annan daar een geweldige grote rol dat, in spelen. Dat moet. En dan om niet alleen maar dat hij daar, daar gaat staan en niet zeggen... nee, ze moeten echt zich zo even proberen bij de andere kant. Vergeet het regime, want daar moet je niks van verwachten. Kijk bij de andere kant. Misschien kan hij die mensen wel uiteindelijk overhalen... dat de uh, oppositie uiteindelijk on onder één dak komen te staan. Want die zijn enorm ver ver verdeeld. Niet alleen in wat ze denken en wat ze zien. Zelfs in de feiten die ze elke dag beweren... Ik bel regelmatig met mensen in de oppositie, vrienden in vers bij verschillende partijen. Ik hoor dingen en dan denk ik uiteindelijk, nou, wie, wie moet je nou geloven? Iedereen gelooft in iets. En dat zijn feiten die ze vertellen. Maar dat, dat zijn allerlei tegenstrijdige dingen. Dus kijk even hoe ze dan bij elkaar moeten komen. Even een beetje tot rust komen. Uiteindelijk, ze moeten echt dialoog aangaan. Het kan niet anders. Nou, ze moeten u naar Syrië sturen. En een prachtige analyse. Ah, mijn naar Syrië? Nee, zou ik dat durven? Nee. <laughs> Zou je nee, nee, dat durven? Omdat... Ja, ja, als ik weet dat dat echt kan helpen, waarom niet? Want ik ga, niet, niet, uh, ik ga mezelf niet in gevaar brengen als ik weet dat ik dan kan helpen. Ik wil dat wel doen. Hartelijk dank voor uw uitleg. We spraken met Daat Kajo en Leon Willems. Het ging dus over de situatie in Syrië. Het belang van eenheid binnen de oppositie. En de kracht van het beeld van de plaatjes die u af en toe... via allerlei nou, minimale middelen, ook via de heer Willems, tot u krijgt. Hartelijk dank beiden. Graag gedaan. Dank u.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 ...to get them to sing along. Mooi gemaakt. Een Nederlander is het. Johannes Zigmund heet hij, maar hij benoemd, ben, ja, neemt de naam in ieder geval op zijn plaat aan... ...met Blauw Toen. Het nummer heet Elephants. Binnenkort klinkt in het Brabantse breugel uit het grootste draaiorgel ter wereld het nummer Viva la Vida. Nou, dat kent u vast wel van de Britse band Coldplay. Dit alles dankzij de inspanningen van Joris-Jan Tenhaven, die onlangs dat lied tot draaiorgelmuziek bewerkt heeft. Al vanaf zijn dertiende is hij actief als draaiorgelcomponist. En vanmorgen is hij bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent nu 17 en vier jaar dus al draaiorgelcomponist. Dan denk ik ja. Niet echt een heel erg voor de hand liggende beroep misschien voor iemand van jouw leeftijd. Nee, nee, nee. Het, het, het is ook eigenlijk gewoon ontstaan uit hobby. En ik vond het ontzettend leuk om, om, om muziek te maken voor draigels. Ja, en dat nee. is verder gaan groeien. Maar wacht even. Ja, ik vond het, hoe kwam je daar dan bij? Nou, Is je maar... vader die draaiorgel. Um, nee, nee, in de, de familie had eigenlijk niemand iets met draigels. Het, het is gekomen door mijn opa en oma die mij meenamen naar de markt, waar een draigel stond. Ja? En uh, ja, de hobby en de liefde daarvoor is nooit meer weggegaan daarna. Dus je hoorde die muziek en, en, en dat, dat, Direct. Dat, dat was meteen een... Ja, het, ja, ja, ja. Het was gelijk raak. En toen? Want ja, je zegt, je, je zegt dat dan in twee zinnen. Van ja, toen is dat verder zo uitgegroeid. Maar mm -hmm. ik bedoel, kun je uitleggen wat er dan voor jou zo bijzonder is aan, aan draaien Nou, muziek? Um, ik vond de muziek heel mooi die eruit kwam. En ik, ik vond de sfeer daaromheen heel mooi. De, de orgelman die daar staat met zijn bakje en het contact met de mensen heeft. En dat, dat vond ik vooral erg leuk. Ja. Het is wel heel Hollands. Tegelijkertijd ja. heeft het ook die imago van iets oudbolles. Want denk, als jij ja. in het café zegt: van, Nou, ik componeer voor draaien ja. Dat de dames nou, niet meer <coughs> kilo's tegelijk in katten nee. vallen. Nee, nee, nee, dat is waar. Nee. Nee, ze, ze zijn heel verbaasd ook. Maar als je er wat langer <coughs> Het intrigeert wel. Ja, nou het is iets unieks. Ja. En mensen vinden het op zich wel heel leuk om, daar, om, ja, om er ook wat over te horen. Ja. Want je hoort er niet veel. Nee, maar nee. goed, je bent op een gegeven moment, ben je dus. Uh, uh, ja, elke muziek gaan componeren of, mm -hmm. of, of bewerken. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Nou, ik heb jarenlang op oorles op gezeten. En mm -hmm. ik, ik, ja, ik vond dat van partituur eigenlijk niet echt, uh, echt, echt fantastisch. Want ik kon het moeilijk om twee dingen tegelijk te doen. Dat vond ik lastig. En toen ben ik, uh, ja, ik, ik vond het leuk om naast het orgel draaien ook wat muziek daarvoor te maken. Dat ja. ging je zelf ook echt draaien met de hand. Ik, ik sta, ja, zeker. Ja, ah. ja het liefst nee, wel. niet met zo'n motortje? Dien. Nou, kijk, als we met, met, met weinig mensen zijn, dan moet het haast wel. Want, uh, als we met weinig mensen zijn? Ja. ja we, we, Wie we zijn, zijn dat we? we? We zijn een groepje. Ah. Ja, uit Groningen. En, uh, ja. Als we met te weinig mensen zijn en er moet één iemand de hele dag draaien, ja, ja. Dan, die is, die, dan is je zaterdag al los. Ja. Ja. Ja. Want, want het is ook nog heel lastig om in het goede ritme te ja, blijven draaien, Ja, je he? moet exact in hetzelfde, ja, in hetzelfde tempo blijven draaien. Zullen we eens even wat laten horen eigenlijk? Leuk. Ja. Oké, okay, laat maar komen. I used to rule the world. Ja. <laughs> Dit is Coldplay. Hmm. Onmiddellijk herkenbaar, inderdaad, ja. Coldplay. Ja, maar dat is belangrijk. En, en het, is het met origineel nog laten horen? Of <laughs> niet? Nee, hoeft niet, hè? Ja. ja. ja. Toch? Ja. Oh, ja. Dat is toch wel leuk even? <laughs> Als mensen het niet kennen. Nu heb ik begrepen dat Coldplay en dit nummer... Nee. dat het hartstikke lastig is om dat om te zetten naar draaiorgel. Of is dat Ja, dat, dat, nou, dat is gedeeltelijk waar. Uh, je hebt natuurlijk uh, draaiorgels in verschillende soorten en maten. Je hebt kleinorgels en grote orgels. En kleine je hebben een, een beperking. Die hebben niet alle muzikale mogelijkheden. En het grootste draaiorgel ter wereld, ja, die heeft alles. Dus dat is op zich makkelijk. Maar ja, uh, om het ruw over te zetten van, uh, van het originele stuk... je moet er wel wat bij verzinnen. Het, het slagwerk wat en, en wat dat... moet je dan eigenlijk doen? Nou, je, je, moet, je, ja, je moet het nummer gewoon heel goed doornemen. Je, je moet het luisteren. En om het, ja, als je het strak overzet, dan is het niet mooi. Dan is het allemaal ja, gewoon heel, heel strak. Maar je moet ook een paar loopjes erbij doen. Echt die typische druige eigenlijk. Ja, ja. Want kijk, ik weet wel, als mensen... Wel eens... Dat die hebben we dat vast wel eens gezien. Als je kijkt bij zo'n draaiorgel, dan gaat er zo'n... Zo van die kartonnetjes, ja, hè, zo ja. die, die gevouwen zijn... Die gaan er zo aan de ene kant in en aan de andere kant ja, weer ja, uit. En er zitten ja. gaatjes in. Klopt, ja. Dus dat moet je er uiteindelijk van maken. Nou, precies, dat, dat voer ik zeg maar in in de computer. Ik moet alles, al die oh, gaatjes... Oh, in de computer doe je? Ja, ah, ja, ja kijk. ik voer al die gaatjes die voer ik in in de computer. En uh, ja, dat, dat gaat allemaal met de muis ook. Daar moet je allemaal in klikken. Dus er is hartstikke veel werk ook. Ja, en waar ja. staat zo'n gaatje dan voor? Voor een noot in het orgel. Ah, ja. Dat, de, de, dus de bepaalde plek, dat is ook wat ja, je ziet daar in, in het karton. Ja. Dat staat voor één noot. Precies, ja, op een trommel. En, dat kan ook. Een nog trommel natuurlijk. of een ja, belletje. en, en of... registers. Hè, met het orgelboek bedien je het hele orgel. Ja, ja. En, dat, ja, en dat moet je gewoon. Ja, ja, ja. En, en hoeveel grootheden heb je dan die je moet bedienen? Uh, nou, dat is heel verschillend. Je hebt uh, orgels met, met twee registers, je hebt orgels met, met zes registers. Nou, voor mij heeft dit orgel zelfs 23 registers. Dus ja, dan heb je ontzettend veel mogelijkheden. En, en dat was het leuke, want als je een klein oog hebt en een hele beperkte mogelijkheid, dan is het wel een uitdaging om er een heel moeilijk nummer op te maken. En als het dan gelukt is, ja, dan, dan is dat hartstikke leuk. En hoe ja. reageren mensen? Ja, wisselend. Want we zijn ja. toch meer gewend nou in Amsterdam om bijvoorbeeld aan de Amsterdamse grachten ja. te horen. Ja. In plaats dat je denkt opeens verrekt, dit is coldplay. Ja, ja. nou de, re re de reacties zijn eigenlijk veelal positief. Ja, ja. ja? Wat maar ze dan mensen dan ook... verwachten het ook niet dat een draaier alles kan spelen. Ja. En kijk op straat, dat was vroeger ook al zo. Dan speelden de draaier ook de hits. En ja, dat zijn nou veelal oldtimers, maar die zijn nu ook nog leuk. En daar ja, dat, dat dat waren de artiesten ook altijd blij mee. Die speelden altijd de nieuwste muziek. En dat was voor hun ook reclame. Dus dat, eigenlijk is het orgel, ja, dat, dat is altijd zo geweest... dat het de nieuwste muziek speelt. Ja, maar zijn er veel mensen die dat ook in het verleden gedaan hebben? Ik noem maar wat hele populaire Beatles-songs en zo. Zijn ja, die ook voor ja, draaiorgels ja, ja, gemaakt? Ja, zeker. Dus ja. er zijn altijd wel mensen geweest die zich daarmee bezig hebben gehouden? Ja, ja zeker. Er zijn, er zijn nu nog ongeveer zes, zeven mensen in Nederland die dat ook nog doen. Ja. Maar er zijn weinig mensen die echt... Hedendaagse popmuziek. Nou, ja is dit nummer van Coldplay natuurlijk ook niet meer zo heel erg jong. maar Die dat doen. Ja, klopt. Ja, ja meestal wel. Zoals de nieuwe top 1 van Michel Teló Die staat er ook alweer op. Ja, dat gaat achter elkaar door. En is dat een klein clubje van mensen die dat doen? Zien die elkaar ook? Ja, er is zijn twee musea's in Nederland. Museum Speelklok en het draagmuseum in Haarlem. Waar wij elkaar, ja, ook ontmoeten. Waar evenementen plaatsvinden. En uh, ja, dat, dat, ze, dat, ze, ja dat, is, dat is altijd leuk. En, ja. en, en hoe gaat het dan met die mensen? Bedoel, je hebt de hele dag gedraaid ergens. En ja. heb je centjes opgehaald ja. in elkaar? Want, want je moet het ergens van bekostigen. Nou precies, want je, je, hebt een, je hebt een stalling waar het over staat, je hebt een stroomkosten, benzinekosten voor het motorje wat ervoor voor staat. Ja. En ja, en het onderhoud. Want het is natuurlijk een, het is allemaal hout. En je staat ermee op straat, Dan loopt er iemand tegenaan. aan ja ik kan mij niet voorstellen maar het is zeg maar <laughs> ja, ja en, goed je, er is wel eens schade ja dat moet je ook allemaal repareren ja, ja. Ja. En, en, en dan kom je thuis en dan plof je op de bank en, en pak pak dan pak af. ja precies en dan ja. drink je een heerlijke beko chocomel en dan, zet je, andere, ja. en dan zet je een cd op en dan als, is het draaierige muziek als ik thuis kom dan zet ik gelijk weer een draaierige cd nee ja, ja, ja. gek hè ja ja ja ja ja, ja, ja. ja ik, ben, ik ben gewoon helemaal ik ben gewoon een draaierige ja ja ja ja, echt waar. ja. helemaal doorgedraaid <laughs> ja maar ja. goed dus die muziek moet uiteindelijk dus op zo'n karton komen. Ja. Hè? En dat zijn daar bepaalde ja, werk... Ja, de, de, vroeger moest dat ook nog met de hand voor. gebeuren. Ja, nee, met, dan moest met, je dat met de Ja, precies. Nou, er was een machine voor. Dat was een soort hey. nijmachine. En dat, dan moest je met je voet moest je een pedaal bedienen. Hey? En dan moest je dat hele boek doornemen. Maar nu heb je elektrische kapmachines. En dan leg je het stapeltje karton erin. Hoe noem je die machine? Elektrische kapmachines. Kart. Kap. Kapmachine. Kap. Ja ja dus. oké okay. ja. okay. en, uh, en dan leg je het karton erin. En dan gaan, zitten er allemaal bijteltjes om een rij. En je hebt een computer aangestuurd. En dan, die, ja, die, die maakt al die gaten er gelijk in. En dat is klaar. Maar er zijn nog in Nederland zo'n vier bedrijven die dat kunnen. Ja. Het is eigenlijk toch ook bijzonder dat dat gewoon nog steeds bestaat. Ja. Ja. Je zou ook denken: ja, dat is zo'n zo ouderwetse techniek, daar zijn we al lang een keer mee opgehaald. Ja, nou ja, er zijn ook nog twee, twee stichtingen in Nederland die zich echt inzetten voor het behoud van de druigels: dat zijn de Kring van Druigenvrienden, de KDV, en het Nationaal Fonds Ja. En dat laatste fonds die, die geeft ook subsidie voor uh, restauraties van oude historische druigels. Ja. Dus er, er is, ja, Zijn er ook orgels in het buitenland eigenlijk? Ja. Nou, en dat is het vervelend. Ja, ook. En daar stelt het fonds zich ook voor in. Uh, het buitenland die, die is daar heel erg geïnteresseerd in. Die ziet het succes van die orgels en Die willen graag orgels kopen. Maar daardoor verschijnen, of gaan er heel veel historische oude orgels... die hier heel veel waarde hebben... die gaan worden voor heel veel geld naar het buitenland gebracht. Oh ja? Welke landen dan? Ja, ja. Amerika staan er heel veel. Oh ja? Engeland... Duitsland natuurlijk ook. En, en, en wat doen en ze, en ze daarmee op een of andere manier? Nou, een beetje draaien? Nou, ja, staan ze daar soms opgeborgen, soms in de musea's. Maar in het buitenland hebben ze daar niet zoveel kennis voor. En die oorlogs, ja, ze worden gewoon, ja, ook mishandeld daar. Dus mishandeld? Dat, dat, ja, want hier, kijk, het is natuurlijk, er zit een hele techniek achter. En als een oorlog naar het buitenland gaat en het is daar ineens 40 graden... en hij staat er in de bak van de zon, zoals bijvoorbeeld op Curaçao... ook een draaigel staat, en dan komt een filmpje op internet... nou, dat is niet om aan te horen... En dat is gewoon jammer dat ze daar zo mee omgaan. Ja. Ja. Maar heb jij uh, jezelf een soort uh, doel gesteld? Ben je een man met een missie om dat draaiorgel uh, <laughs> de, de, de 21ste eeuw... Uh, Ik zorg dat dat blijft. <laughs> aan, aan, ja. Aan, aan, ja. ...aan het eind van de 21ste eeuw te helpen? Of, ja. of zeg je nee, dit is niet... Niet in gevaar, die cultuur? Nou, ik, nou de, de, wisselend. Kijk, uh, soms is het ongeveer wat minder populair. Maar ik denk, de jeugd die vindt het ook uh, vervelend meestal. Want die willen graag uitslapen, morgens in de stad. Die zijn daar allemaal uit geweest. Oh, die willen die draaien ook niet Nee, precies. precies. Nee, nee. Maar, Goed, Dat is ook wat voor te zeggen. Maar ik denk wat dat zeggen als, ze dan tegen je? Nou, die vinden het gewoon vervelend dat je daar met een druigel staat. Hé, hey, zei ik het? Ja, ja? ja, echt waar? Ja, echt waar, ja. Ook mijn leeftijdsgenoten die, ja, die kijken me ook wel eens raar aan. Maar goed, dat, dat, ja, dat is dan niet anders. Maar ik denk dat als, die, als, als, als iedereen weer ouder is, hè, van die jeugdigen, en ze hebben zelf weer kinderen, dan komen ze wel weer bij de denk ik. Ja, ja, ja, ja. leuk Althans, ik hoop het. Goed, en met welke nummers ben je nu bezig? Nou, van alles eigenlijk. Oh. Een paar klassieke stukken ook. Dus uh, ja... Lekker bezig op het moment. <laughs> Oké. Okay. Ja. Heel leuk. Dankjewel. Uh, Draaiorgelcomponist Joris Jan ten Haver, hoorde u. Het ging dus over het bewerken van uh, popmuziek tot draaiorgelmuziek en die cultuur. En of die nou bedreigd wordt of niet. Nou, het valt mee. Zolang er mensen zijn als Joris Jan ten Haven. Dankjewel <laughs> voor je komst. En als u meer informatie erover wilt, kunt u terecht op nieuwshow.nl. Toen de Engelse historicus Tom Holland vorige week ons land aandeed... om zijn boek The Fourth Beast te promoten... dat is een boek over de oorsprong van de islam... liet men voor de zekerheid beveiliging aanrukken. Want een boek dat de betekenis van de heilige stad Mekka... ter discussie stelt en vraagtekens plaatst bij de traditionele verhalen over het leven van de profeet Mohammed moet wel een paar moslims boos maken. Dat was tenminste de gedachte. In de praktijk bleek dat reuze mee te vallen. Over de Fourth Beast, het vierde beest dus... en de al dan niet schokkende bevindingen van Tom Holland... gaan we praten met filosoof Marlies Terborg. Zij schreef het boek Koran en Bijbel in verhalen... waarin de verwevenheid van Jodendom, Christendom en Islam duidelijk wordt. En zij sprak zelf ook met Tom Holland over zijn boek Goedemorgen. Goedemorgen. Die verwevenheid van jodendom, christendom en islam... dat is toch echt een heel bekend gegeven? Zeker, zeker ook bij moslims. Die zijn daar natuurlijk mee opgegroeid... omdat in de Koran wordt gesproken over de Bijbel. En in positieve zin. Ja? En wat zeggen ze daar dan over? Wat zegt de Koran over de Bijbel? Nou, er zijn eigenlijk drie belangrijke boeken. Mm. De Koran is gegeven door God aan Mohammed. Het Evangelie is gegeven door God aan Jezus... En de Joodse wet, de Torah, is gegeven aan Mozes. Dus de Koran plaatst Mohammed in een traditie... ja, in de Joods-christelijke traditie. En wordt er op die manier ook door uh, uh, moslims naar gekeken? Of is dat iets, dat staat erin en dat zal allemaal wel... maar die vergelijking ontgaat iedereen? Nee, het is, de moslims weten dit eigenlijk beter dan is, vele christenen... He? Ze zijn natuurlijk opgegroeid met diezelfde verhalen over Jezus en Maria. Uh, Mozes die daar in een mandje op het water zweefde. Uh, het zijn juist vaak de christenen. En met name de meer fundamentalistische christenen. Die dit niet weten, maar ook behoorlijk schokkend vinden. Wat is het dat dat boek van Tom Holland interessant maakt? Omdat hij vertelt dat er een geestelijke vrije ruimte is geweest op enig moment... te midden van dat starre Byzantium en het starre Perzië, Maar onder het Arabisch regime, hè, wat daar toen aankwam... daar is een sfeer geweest van ja, discussie. Uh, allerlei ideeën konden daar boven komen... uit de Joodse, christelijke en ook de moslimhoek. En zijn verhaal is, dat is eigenlijk de voedingsbodem geweest voor die Koran en voor het begin van de islam. En waarom is dat zo optiebadend dan, in de ogen van sommige mensen? Um, de sommige mensen waar ik reacties van gekregen heb... Ja. ook op onze site he, van de Icon en de Wereldomroep... waar we de Bijbel en de Koran naast elkaar zetten... de boze reacties zijn eigenlijk gekomen... uit de uh, fundamentalistisch-christelijke hoek. Die vinden eigenlijk dat Jezus is van de christenen en die moslims hebben absoluut geen recht... Om ook iets met Jezus te hebben. Wij hebben helemaal geen uh, negatieve reacties gekregen uit de moslimhoek. Nou, ik heb eigenlijk eerlijk gezegd nog nooit een moslim een, een, een over Jezus iets horen vertellen. Nee. Nee. Oh, nou misschien doen ze dat niet in uw gezelschap. Maar dat doen ze in uw gezelschap wel. Ja. Wat zeggen ze er dan over? Nou, dat zij ook van Jezus houden, natuurlijk. He? Dat is ook in dat filmpje op de Icon site wordt een moslima opgevoerd die zegt. He, kunnen we niet? ...samen iets met Jezus hebben. He? Alleen, er zijn natuurlijk principiële verschillen... ...die in de loop van de geschiedenis geweldig zijn opgeblazen. He? Het is dus niet Jezus versus Mohammed, maar was Jezus de zoon van God? Ja, zeggen de christenen. Nee, zeggen de moslims. Die zeggen, Jezus was gewoon de zoon van Maria. Een mens. Oh. Wel belangrijke profeet, maar geen God. En daarom bidden... Uh, Mohammed was dus ook geen God, hè? Er is geen God behalve God. Dus moslims bidden niet naar Jezus zoals christenen wel. M moslims bidden niet naar Mohammed. Hè? Maar christenen bidden wel naar Jezus. Nou, Dat is één belangrijk verschil. Er zijn natuurlijk kruistochten over hè? uitgevochten. Ander belangrijke verschil is de kruisiging. De kruisiging is heel belangrijk voor het Christus. Jezus is gestorven voor onze zonden. En in de Koran staat, nee, Jezus is niet gekruisigd. Hij is simpelweg door God omhoog gehaald en zit nu bij God in de hemel. Maar goed, nu dan dat boek van Tom Holland. Want het is me nog steeds niet duidelijk waarom hij, wat hij nou eigenlijk heeft beweerd, dat, dat op een of andere manier nieuw is. Nou, dat hele verhaal dat het zo schokkend zou zijn wat ja. hij zegt, ja, dat, dat is of nieuw, niet waar. Of dat hij iets nieuws dat hij iets heeft ontdekt. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Hij, hij is een intellectueel, hij is een historicus, een hele milde man die ook heel veel heeft met moslims, hè, daarmee samenwerkt. Ik vond zelf het meest inzichtelijke, dat idee van die vrije ruimte, hè, even niet ingevuld door dogma's en priesters. Uh, vrije en ruimte, is dat een, bedoelt u dan tijd met ruimte? Tijd, maar ook plaats. Hè. Er was dus een, een hoge mate van tolerantie daar in het begintijd van de islam. Mm -hmm. Staat ook in de Koran. In de godsdienst is geen dwang. Dus het is wel zeg maar, iets wat je kan baseren op de Koran. Dat je zegt, nou, laat ze maar met elkaar praten. En nou, het is heel interessant dat uit die gisting... Dat ja? bijzondere boek is gekomen. Maar is dan eigenlijk niet de bewering van Holland... ja, wacht even, die islam is ontstaan... eigenlijk als een soort bij elkaar raapsel... van dat jodendom en het christendom. En daar ja. hebben ze elementen uit gehaald En kijk eens ja. wat eruit komt. De islam. Nou ja, kijk, als Heel je, simpel samengevat. Als je bij elkaar raapsel uh, zegt, dat is tamelijk denigrerend. Oké, okay, dan formuleer ik het slordig. Ja, het maar, is natuurlijk in de cultuur altijd zo dat men voortbouwt op... Ik ga ook niet zeggen Shakespeare is een bij elkaar raapsel van, he, van een ander. Dus als we nou een beetje respectvolle toon he, aanslaan. Inderdaad, de Koran beweert niet anders dan dat ze voortbouwen op. He. Er zijn 18 verhalen die in hoge mate hetzelfde zijn. Het begint al bij de schepping. En dan krijg je Adem en Eva worden verdreven. Uh, je krijgt Mozes, he, die daar als baby te water wordt gelaten. Nou, en natuurlijk Maria, die bezocht wordt door de engel Gabriel. Er is geen enkele pretentie in de Koran van... dit is nieuw. Helemaal nieuw. tegendeel. Maar ik begreep dat het Tom Holland in dat boek, hè, The Fourth Beast, stelt... dat er vermoedelijk niet... Eén Mohammed is geweest, maar ja. dat hij misschien uit verschillende profeten is ja. samengesteld, ja. Hè? Net zoals je bijvoorbeeld de Griekse verteller Homer is, waar hij een ja. vergelijking mee trekt. Ja. Uh, ik kan zeggen, ja, die bestaat in wezen uit meerdere vertellers. Ja, het is natuurlijk dat ja. grote mysterie: hoe kon één blinde dichter ja. dat? Nee, maar dat die Tom Holland die trekt naar een vergelijking, die ja. zegt, ja, dat is misschien ook niet één Mohammed ja. geweest. Is dat dan? Ja. Is dat dan wat misschien schokkend zou kunnen zijn nee, voor moslims? Nee, nee, want er wordt dus juist in de Koran verwezen naar al die andere profeten. Hè? Hè? Beginnend bij Adam. Nee, omdat het altijd ah, zo heikel ligt rondom Mohammed. Nou, ja, goed. Het ligt altijd zo gevoelig rondom Mohammed. Hè? Nou, die, die, is dat zo? Die, nou, die cartoons bijvoorbeeld, ik noem maar iets. Ja, maar die, die cartoons waren natuurlijk bedoeld om te beledigen. Jawel, maar hè? goed, dat je denkt... Het, het, dat is ook een, mute, het is een dat het materie. Ken. Ja? Ik ken natuurlijk door mijn werk veel moslims. Ik probeer ze af en toe een beetje op te jutsen. Ik zeg, hè, er wordt gezegd dat jullie heilige boek... vergeleken kan worden met Mein Kampf. Doe daar wat aan. Kom in actie. Nee, zeggen ze Marlies, dat gaat wel over. Dus ze zijn helemaal niet zo opgewonden als hè, de mythe wil. Waarom denken wij dat dan? Ja, ik denk dat het goed, goed gaat in de pers dat er conflicten zijn. Kijk, als er dus overeenstemming is... Maar dat hoef je het geloof is. ik toch niet zo te vragen... aan die deze tekenaar hoor. Nee, oké, okay, daar heb je dus een voorbeeld. Ik heb het even over moslims die ik ken, die en fitna... en dat hele gedoe over de Bijbel is hetzelfde als mijn kamp. Rustig over zich heen laten komen. Niks doen. En dan kan je zeggen, hoe is dat nou? Nou, er is ook een regel in de Koran die zegt... als je helemaal niet uitkomt met iemand... Hè, bijvoorbeeld met Wilders... Wat moet je dan doen? Dan moet je voorbij gaan en zeggen vrede. Dus... Waarom noemt hij eigenlijk dat het vierde beest, dat boek? Ja, een ingewikkeld verhaal. Ik heb het aan hem gevraagd. Ja, want u hebt hem gesproken, hè? Het is niet voor de hand liggend, hè, dat vierde beest. Je weet niet onmiddellijk dat wat het is. Dat zou moeten nee. zijn. Nou, dat komt uit het boek Daniel in het Oude Testament. Daar worden vier beesten genoemd en elk beest zou dan staan voor een wereldrijk nou, later natuurlijk, want het Arabische Wereldrijk was er toen nog niet. Later is dat door christenen ingevuld als zijnde uh, de islam. Dat is het vierde beest. Het is niet zo, begrijp ik uit het hele verhaal van Tom Holland... dat hij de islam een beest vindt. Integendeel. Het is toch wel een beetje een provocerende titel? Het is een provocerende titel. Dat ja. ben ik met je eens. Dus ik zou die titel niet... Geko die titel dekt ook niet de sfeer van de inhoud. En hebt u hem dat he? gevraagd, waarom hij dat gedaan had? Ja, ik, mijn indruk was, hij is een intellectueel. Hij speelt graag een beetje. He? Hij vond het wel grappig... dat wat ooit door christenen werd gezien als het vierde beest... in feite heel dicht bij het christendom blijkt te staan. Holland beweert ook in zijn boek... dat Mekka helemaal niet de oorsprong van de islam is. Hè? Nou, wat ik begrepen heb is... Mekka ligt niet in Saoedi-Arabië, maar elders. En de reden die hij aangaf was heel grappig. Dus hij dat, zegt dat, dat is op een geheel andere plek in de wereld? Ja. Hij zegt, dus de islam is op een... Nou, geheel, niet Japan, hè? Nee. Maar zeg maar Irak of hè? Ja. een vrucht. Hij zegt, waarom zeg ik dit? Omdat in de Koran wordt verwezen naar een vruchtbare plaats met veel koeien. Nou, dat kan dus niet de woestijn nee. zijn geweest. Dus zijn verhaal is dat het hele begin van dat islam... heeft noordelijker plaatsgevonden uh, in een vruchtbaar gebied... maar ook in een ja, geciviliseerd gebied... waar al die geluiden er waren van Christendom, Jodendom. Waar die, de, hè? Een beschaafd gebied. Maar een beschaafd gebied wat tijdelijk, gedurende enkele jaren... even... Geen dogmatische priesters zeiden van als je dat vindt ben je ketter. Hè? Wat je natuurlijk in Byzantium wel had. Hè? En ook onder de rabbijnen, die waren toen ook heel erg streng. Nou, hier mocht je gewoon in principe alles zeggen. En daar zegt hij in die intellectuele sfeer... daar is iets gebeurd, wat wij nu islam noemen, Koran... Hoe precies, weten we niet. Zijn stelling is, dat is in het noorden gebeurd, vruchtbaar gebied. En waarom is uiteindelijk dat de, de gezegd dus in de Koran dat dat Mekka is? Nou, Mekka wordt nauwelijks over gesproken in de Koran. Hè? Maar hij zegt niet, er was geen Mekka. Hij zegt, Mekka lag hm. ergens anders. Hm. Het begin van de islam, dat vind ik wel heel interessant... lag in een zeer beschaafde samenleving... met een intellectuele... Discussie. U heeft het duidelijk gemaakt. Hartelijk dank voor uw komst. U hoorde filosoof Marlies Terborg. Zij schreef het boek Koran en Bijbel in verhalen. Meer informatie via onze website www.nieuwsshow.nl Zometeen zijn we bij u terug met Tom Lanois, schrijver van het Boekenweekgeschenk. Pieter Steins doet de boeken en een fotoreportage over leven na de dood. Tot zometeen. Samen thuis, samen ros. Politiek roerige tijden. Onderhandelingspunt 1. Bezuinigen, hervormen, linksom of rechtsom. Dus nu niets doen is geen optie. Straks de politieke stand van het land in Troskamerbreed. Deze crisis is veroorzaakt door de allerrijkste op aarde... die in New York ergens in de zakenbank zitten. Luister straks van 11 tot 12. We gaan terug naar de gulden. Troskamerbreed. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.